Mark Visser met het NOS-journaal. In Zuid-Duitsland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij zijn zeker vier mensen omgekomen. Volgens de politie zijn er rond de honderd gewonden, van wie er tien slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde bij Bad Eibling, ten zuiden van München. Twee treinen zouden frontaal op elkaar zijn gebotst. Volgens hulpverleners is de situatie erg onoverzichtelijk. Twitter gaat bedreigingen en haatzaaien op de eigen site aanpakken. Er is een speciale veiligheidsraad opgericht die Twitter gaat adviseren hoe om te gaan met misbruik van het sociale medium. Twitter laat in de Britse krant The Guardian weten dat het bedrijf naar alle kritiek zijn verantwoordelijkheid neemt. Volgens Twitter is het onmogelijk om een oplossing te bieden voor alle problemen. Twitter noemt het belangrijk dat mensen kunnen zeggen wat ze willen en tegelijkertijd moeten anderen in hun waarde worden gelaten. Tegen de bouwer van een flatgebouw in Taiwan dat dit weekend instortte, door een aardbeving, is een arrestatiebevel uitgevaardigd. De flat van 17 verdiepingen stond in de stad Tainan. Het was een van de weinige gebouwen die instortte. 39 mensen kwamen om het leven en bijna allemaal in het ingestorte gebouw. De Taiwanese autoriteiten waren een onderzoek begonnen naar de constructie van het gebouw. Op een cruiseschip zijn vier gewonden gevallen toen het een storm terechtkwam. Het schip Anthem of the Seas voer langs de kust van North Carolina toen het slecht weer werd. Er waren windstoten tot 160 km per uur en golven van 10 meter hoog. Er was veel schade aan boord, meubels werden omver gegooid en ruiten sneuvelden, maar verder vielen er geen gewonden. Het weer, eerst af en toe zon, vanmiddag gaat het vanuit het zuiden regenen en het wordt een graad of 7. In de middag, kouder, en in het zuidoosten en oosten kan er dan ook wat natte sneeuw vallen.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 Dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel al? Wij zeiden wel eens als hij zeven zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het al te klein. Weet je nog wel? Oh.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 De grote en de klein. De klein brengt hummer bliet, ja. De grote soms zo glijdt. De wijn zorgt dat gebijer. Wie te vervijer geeft. de klokken van Limburg-Milan. Versterke de pijn, laat en eens wat stedelijk gebeuren, Loewe de klok van Limburg-Milan. van Limburg Milan bim bimbon bim Ban klokken versterken de band. Die schoon klinken de klanken, veel ze ook Ze willen so ons begeleiden door ons leven her. Se wille os bechleie, en wendt de klokke zwijgen, dan is het stil en kalm. Wie het dan verlangend? Wie op die klokketal? Luende klokke van Limburg-Miland. Luende klokke. Sterke de paal, laat ons wat stedelijk gebeurt. Luwen klokken van Limburg-Milan. Bim-bam, bim-bam, klokken van Limburg-Milan. De de boy, zag de dame zag boei, de de dame zag boei, de dame zag boei, de dame aan de de de de de de Kijk nu zijn ze aan het slapen, Bobby Lief is zelfs aan het gapen. Met zo'n blosje op de kaken, zullen ze geen herrie maken. Klaat die kleine lieve apen, slapen, slapen, slapen, slapen. Dag kindertjes, blijven jullie maar lekker slapen hoor. Dag. Ha, ha. Zit in het lachen maffe. <laughs> nu ben je weg. Nu is je weg, nu is mijn maatje weer weg. Oei! De trappen daar, boei! De trappen daar, boei! De trappen boei! De trappen daar, boei! De trappen daar, boei! De trappen daar, boei! De trappen daar, boei! De trappen daar, boei! De trappen daar, boei! De trappen daar, boei! Wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Oh, wat een prachtig moment! Kun je het astoest?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 De trappelzak Boogie, de trappelzak Boogie, de Boogie. Wil je soms een lekker boogie? Nee. De trappelzak Boogie, nee. de trappelzak Boogie. U hoort de muziek van de drie kleine kleutertjes met de trappelzak Boogie, gegroteerd in 1965. En daarvoor Fritz Rademager met loeiende klokken.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 Er was niemand aanwezig, maar de stemming was fijn. Ja, nu heb ik een schip, dat dat aan en beschuit, een hond en een kat en een boek dat de titel draagt. Al.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 de vrijheid, ik koers naar de zon en bericht met een postwijk opgelet ik kom en na wat ruzie en storm lachen en tranen, goed en een vloek komen wij behoud Op mijn schip met zijn dek en kajjai, zijn roer en zijn mast het snelde voor hij. de hele nacht met mij want de muziek brengt de liefde dichterbij met jou te dansen vind ik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 De kleuters van kinderen houden haar vast. Verbelgen zich bang in haar rokken. Moedertje lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag.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 en streelt haar onwetende kleine moedertje lief, waar blijft haar nou? Dat zou.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 We'll oh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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. De ooievaart kwam al gevlogen, mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig koffies en het roof. zo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 En de volgende plaat is Brandend Zand. Door Arneke Greulow gezongen, bewerking van het Duitse lied Heisa Zand. En beide zijn ze uitgekomen in 1962. En Heisa Zand was oorspronkelijk geschreven door het Duitse slagenschrijversduo Kurt Vetz en Werner Scharfenberger. En werd in 1962 geneerd in de uitvoering van de Italiaanse zangeres Mina. En naast Duitse Duitszalige uitvoering, waarin het ex exotisme naast het gebruik van die menuurschel ook naar. Haar zware Italiaanse accent werd benaderd. bracht ze ook de versie uit in het Spaans. Dat was uh, Un Deserto, de terwijl de woestijn. En in het Frans, Onze Ster. En ook in haar moedertaal. En uh, Julie Hoes schreef een Nederlandse bewerking. En dit werd de eerste grote hit voor Anneke Greulow. Het nummer stond in 1962 twee weken op de eerste plaats van de hitparade. En het lied is daarna ook nog door een rubberen Robbie gekoord, als brandend maagzuur.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 Meneer Korstijn, kom boven. Maar wel even de voetjes wegen beneden hoor. Ja, ja. Gaat door, hoe is het mee? Goed, meneer Korstijn, goed, maar uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo over was komt zitten? Hoe is dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Op een je dag Toen legde zij beslag Kreeg hij een klein papiertje op de deur gespeld Maar desondanks dat beslag Zij mijn vriend toen met een lach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 Het was muziek van Bobby Klein. Met Volendamse Jodelaar. En ook hoor u nog Doris. Met Als ik wist dat je zou komen. dit van Tom Manders uit 1957 uh, alweer. Zie je bij hem Zandvoort antwoord. Lokale de lokaal Bad omgeving badplaats Zandvoort. Het programma Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd. In de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Het zit erop. Maar uiteraard als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of ik heb een deel gemist. Aanstaande zaterdag.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 ZANG yeah. yeah.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 We mensen zat er in de grond maar bier, dan was ze nog veel leuker hier. Overal weer blauwe boerenkielen. Oppo is verkleed als over Ook al loopt ze bijna op de knieën, Zij zei dapper mee. Geen traag